bij deze derde aflevering van deze nieuwe serie Eindtijd en Profetie. Deze aflevering gaat over het zwaard van de Messias, maar voordat we daar aan toekomen, Jan van Barneveld, ook heel hartelijk welkom, eh, zouden we nog even teruggaan naar de dingen die gebeuren, want daar waren we vorige keer blijven steken bij de tempel die zou komen, daar waren we nog niet mee klaar. En je had nog een paar andere dingen die je met ons wilde delen over de dingen die gaan gebeuren. Dus ik stel voor dat we daar even mee doorgaan. Um, de tempel, daar waren we bij gebleven. Die, uh, die gaat komen. Ja, er wordt een tempel wordt er nog gebouwd. Er staat ook in de Bijbel, in Malachi staat, uh, plotseling zal het komen tot zijn tempel de engel des verbonds. Die gij zoekt, dus is de Messias waarop je wacht. Dus die moet herbouwd worden. Dan, verder staat er ook in 2 Thessalonicenzen, of dat met het Nieuwe Testament, laten we dat ook maar eens opzoeken. 2 Thessalonicenzen. daar spreekt Paulus over de eindtijd en over de antichrist die komt. Mm -hmm. En dan zegt hij, uh, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, dat is de duivel, dat is Satan zelf. 2 Thessalonicenzen en wat? Hoofdstuk 2, vers 3, sorry, hoofdstuk okay. 2, vers 3. Ja. De tegenstander, Satan betekent tegenstander, die zich verheft tegen al wat God op voorwerp van vereering heet. Zo staat dat ook in Daniel allemaal. Ja. Het is allemaal. Ja, want want even, even vers 3 zegt op welke wijze ook wat eerst moet de afval komen dat zien we toch wel gebeuren deze tijd. Dat, dat gebeurt in West-Europa, gebeurt het al. Ja, ja. Alleen in de derde wereld, in de landen die nog nooit het evangelie hebben gehoord, ja. daar groeit het evangelie, daar komen ze bij duizenden, bij tienduizenden tot geloof. Ja. Ja. En het is mijn gebed dat die mensen goed bijbels onderwijs krijgen. Zoals Anders, ze er ook bij blijven. Dat, uh, ja, ja. ja. Maar niet alleen bij blijven, maar ook goed onderwijs krijgen, ja. zodat ze niet in de ...kloof van de antichrist gaan vallen. Ja, Want die antichristen, zullen we het over hebben... ...die maakt ook een religie, een eigen ja. religie. Ja. Nou, uh, die, die gaat zich openbaren, die mensen, de, van ...der goddeloosheid. En hij verheft zich tegen al wat God of voorwerp van verering heet... ...zodat hij zich in de tempel van God zet... ...om aan zich te laten zien dat hij een God is. Ja. Dus hij gaat in de tempel zitten. En bovendien... In Ezekiel 40 tot en met 3 of 44, daar wordt die tempel, die nieuwe tempel, uitvoerig beschreven. Ja. En er wordt ook verteld hoe de Heere God terug zal komen in zijn tempel. Maar het is een beetje ironie, hè, dat eigenlijk de, de, de Joden gaan een tempel herbouwen, eigenlijk voor, voor wat zij... Eh, vereering van God. Vereering van God. En dan komt daar de Satan in te zitten. Ja, er zijn ook mensen die zeggen van, eh, waarom moeten wij dan die tempelbouw steunen? Want die wordt toch misbruikt door de antichristen. Dan steunen we de antichrist, zeggen ze dan. Ja, ja dat zit uh, wel wat in. Da, is, <laughs> ja, oh, jij trapt er ook in. Ja. De Tempel van Salomo. Was ja. die van God of niet? Ja, was van God. Ja. Wat is er later mee gebeurd? Ja, is vernietigd. De, nou, die is vernietigd, maar daar hebben ze ook afgodsbeelden later ja. in gezet, onder ja, nee, koning nee, dus Manasse ja, en dergelijke. Ja, ja, ja. Maar de intentie was goed, en daar ja. gaat het tenslotte ja. om. Ja. En dat dat misbruikt wordt, dat is dan verschrikkelijk erg. Mm -hmm. Maar dat wordt dan wel weer gecorrigeerd. Mm. Die tempel van, van Herodes, van de Jezus, is een tijd precies hetzelfde. Ja. Ja, het was ter ere van God door Ezra en Nehemia herbouwd. Ja, absoluut. Ja. En, en, en, en, en dat werd misbruikt. In het jaar 135 voor Christus hebben ze er ook een afgodsbeeld in gezet: ja. uh, die, die, die Griekse vorst Antiochus Epiphanus IV. Ja. En dat is, was een, een prototype, een voorbeeld van de Antichrist. Was dat. Ja, we hoeven daar niet echt vreemd voor op te kijken, want hm. hoeveel kerken zijn er vandaag niet misbruikt? Nou, daarom. Ja, daarom. Dus die tempel die wordt herbouwd. Ja. En in Israël zijn ze allang klaar met alle voorbereidingen. Ja, dat hebben we in een aantal afleveringen al eens benoemd. Ja, ja. Heb ik toen verteld dat ze ook stenen aan het zoeken waren bij de, bij de Dode Zee. Dat kan ik me niet. Ja, nou. Onbehouwen stenen waren ze aan het zoeken. Okay. Ik had daar foto's. Ik ja. meen dat ik ze op mijn site gezet okay. heb. En, eh, omdat het altaar, het brandofferaltaar, moet ja. van onbehouwen, onbewerkte stenen. Moet dat uh, gemaakt worden? Okay. En die waren ze aan het zoeken. Ja. Het, het, dus het brandt overal daar, het koperen, wasvat, is er. Alles, alles staat klaar. Alleen, ja, ja dat uh, moeten een paar dingen verdwijnen natuurlijk van de Heilige Berg. Ja. En dat is ook een klein beetje moeilijk. Nee, dat is heel lastig, want dat wordt natuurlijk een heel groot ge gevecht. Ja, nou weet je, er staat in de Openbaring ook iets over die tempel. Mogen we dat bekijken? Zeker. Eh, ik meen dat het openbaring 12 is. Laten we het even zien. Of openbaring 11 kan het ook zijn. 11. Mij werd een riet gegeven, een staf gelijk. Die mij is Johannes, hè? Mm -hmm. En Johannes die kwam in geestesvervoering. Dat betekent niet dat hij... Uh, uh, on onder het genot van een kop koffie na de dienst uh, uh, uh, een visioen kreeg. Nee, nee hij werd vervoerd. Ja. Zijn geest werd vervoerd naar de dag des Heren. Ja. So, wat dat is zullen we nog over hebben. De eindtijd Aha. is dat. Ja. Nou, en toen zag hij dat hij een riet kreeg en een staf gelijk. En er staat op. Sta op, zegt de engel, en meet de tempel van God. Dus die tempel is er dan. Ja. Het altaar en hen die daar aan bidden. Maar laat de voorhoofd die buiten de tempel is, erbuiten en meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, drieënhalf jaar lang, 42 jaar Maar Dus ja. in die eindtijd ja. zal er nog heel wat rondom Jeruzalem gebeuren, maar de tempel zal de tempel van God blijven. Ja. En in die tempel zullen die twee getuigen zullen daar optreden in de eindtijd. De twee machtige mannen gods. Ja. Eén ene zegt Mozes en Elia, de andere ja, Henoch klopt. en Elia. Weer ja, ja, ja. een ander zegt dat het een of andere voorganger in Den Haag is <laughs> en een andere in Duitsland. Weer <laughs> ja. een ander zegt dat de slo mo er nog iemand is. Mm -hmm. He, de law, dat, het gaat om de twee getuigen die in de Het gaat waren, om nou. twee, twee ja. machtige getuigen die daar uh, wonderen van God zullen doen. Klopt. En, maar, dus die tempel die komt er. Ja. En dat zal met hand en tand verzet van uh, de tegenstander ondervinden. Ja. Dat is zeker. Ja. Nee, en, en dan het volgende punt is natuurlijk dat die, die, die antichrist natuurlijk zal... Uh, die zal openbaar worden. Uh, die zal openbaar worden in ja. die tijd. Ja. Nee, te, dat is een hele ernstige zaak is dat. Maar voor die tijd, ja, dan komen er nog heel wat, wat, wat oorlogen. En het tragiek is dat in die oorlogen Israël een, een hoofdrol gaat spelen. Ja. Het blijft natuurlijk toch een beetje apart dat hele tempel gebeuren. Hè? Uh, en, en om al die offers weer uh, zeg maar op, te, op, te, op te zetten. Waarom? Uh, nou ja, omdat het offer eigenlijk gewoon gebracht is. Tuurlijk, tuurlijk. En daarom vieren wij avondmaal. Ja. Als herinnering. Ja. daarom hebben zij offers als herinnering. <laughs> omdat zij geen avondmaal vieren. Uh, nee, omdat zij geen avondmaal vieren. Daar uh, voor spreken. Maar waar, waarom niet? Je hebt toch ook gedenkoffers? Ja. Ja. Dat zijn allemaal dingen. En, en, en allemaal symboliek. En? ...van wat de heer Jezus heeft gedaan. Ja. En dat zal Israël pas onderkennen... ...als zij hem zien. Enig idee of uh, men al snel aan die tempel begint? Nee, ik heb, ik heb wel een privé idee... ...maar ik ben altijd heel aarzelend... ...om die privé ja. idee te lanceren. Ja, ja. Maar ik denk... ...persoonlijk... Uh, ...dat het geen aardbeving zal zijn. Dat is de theorie van velen... ...dat ja. er een aardbeving die hele zaak zal vernietigen... Ja. Uh, maar ik denk dat het tijdens de oorlog van Gog en Magog en CGL 38 en 39 zal gebeuren. Hmm. Dat dan die hele boel uh, ook vernietigd wordt tijdens de oordelen van God die erover is. Hmm. En dat dan de wereld zo uh, in puinhoop is. Dat, en, en, en God Israël voor een deel sparen dat ze dan de tempel kunnen gaan herbouwen. Ja precies. En dat hmm. zal dan met een paar maanden bekeken zijn. Ja. Maar ik weet het gewoon niet. Je bedoelt de herbouw van de tempel? Ja. De ja, dat, dat, dat, daar gaan ze geen jaren over bouwen. Nee, nee, nee. Dat gaat tegenwoordig zo snel. En alle requisieten zijn al klaar. Ja, ja. En, en de priesters die zijn al opgeleid. En, en de levieten, als je in Ru Jeruzalem bij de muur komt... dan zie je af en toe de levieten aankomen ja. met hun witte klederen... en met hun uh, Davidische horens uh, toeterend en de Davidische gaan wij, wij dat allemaal op het zien? Tuurlijk gaan we het optionaal zien. Ja? Ik hoop dat Seven voorop staat. <laughs> ja, we zullen de camera's klaarzetten. <laughs> uh, moeten we daar nog meer over? Heb jij nog meer zaken, want in de lopende afleveringen komen we daar zeker op terug. Ja. Het zwaard van de Messias. Aflevering 3, zo hadden we dat gepland. Nou, we zijn uh, iets verder opgekomen. Maar het zaad van de Messias. Wat, wat is daar, zeg maar, uh, het verhaal omheen? Ja, we moeten... Goed, twee dingen. De Heer Jezus is natuurlijk het lam van God... die de zonde van de wereld heeft weggenomen. Ja. Vrijst God daarvoor. Amen. Maar hij is ook... Uh, heeft ook een ander gezicht. Ja. Hij is ook die de, de wereld zal... Onderwerpen. Hij is, ook, uh, hij is ook degene die komt om oorlog te voeren in gerechtigheid, zoals in openbaring 19 komt. Mm -hmm. Heer Jezus heeft twee gezichten. Ja. Heer Jezus heeft ook knechten, heeft God knechten. De gemeente is de knecht des Heeren om het evangelie te verkondigen mm -hmm. en wij zijn knecht des Heeren. Maar Israël wordt heel duidelijk knecht des Heeren genoemd. Ja. En, dat is, en, en ook dit Israël, daar wil ik één tekst over lezen, eentje maar. Uit Jezaja 41, vers 8. En die tekst is zo ontzettend duidelijk. Dan zegt God tegen Israël. Maar gij Israël, mijn knecht. Jacob, die ik verkoren heb. God wil duidelijk ja. zijn. Het is Israël, de nakomelingen van Jacob. Nakroost van mijn vriend Abraham. En dan komt het. Gij die ik gegrepen heb van de einden der aarde. En geroepen uit haar uithoeken tot wie ik zei. Jullie zijn mijn knecht. Ik heb jullie uitverkoren en niet versmaakt. Ja. Er staat niet, gij die ik gegrepen heb uit de ballingschap in, uh, uit van nee. Babel, uit de Babylonische ballingschap. Er staat ook niet, die ik gegrepen heb uit Egypte, uit het slavenhuis Egypte. Nee, die ik gegrepen heb uit de uiteinden van de aarde en geroepen uit de uithoeken van de aarde. Dat is dit Israël. Ja. En dit Israël is nog Gods knecht. En wat moet Gods knecht doen? Die knechten. Mm -hmm. Ten eerste, zij moesten het woord gods bewaren en ja. doorbrengen. Ja. En, en, en doorgeven. Nou, dat is tot zo precies gedaan. Ja. Uh, ja. Ze hebben bijvoorbeeld de rol van Jezaja in Qumram gevonden. Klopt. En uh, dat was, die ja. zijn geschreven om, omstreeks 200 voor Christus. Dat zijn de oudste bijbelgeschriften die er zijn. De oudste manuscripten. En het blijkt dat die rol van Jezaja nog precies hetzelfde is als de Hebreeuwse rol van deze tijd. Ja. Ja. Ga nou maar ja. eens de Statenvertaling leggen naast, naast de NBV of iets dergelijks, ja. of de herziende statenvertaling. Er zijn behoorlijke verschillen. Zijn er zijn enorme verschillen. Ja. Ja. Maar ze hebben precies, de schrift, is precies overgeleverd, zoals God dat geïnspireerd heeft. Aan Mozes, aan zijn heilige profeten, aan, aan David en aan de anderen. Ja, dat blijft huh? toch heel apart. Hè? En, maar ook het Nieuwe Testament is ja. door Israël tot ons gekomen. Allemaal Joodse mensen. Ze hebben het woord van God doorgegeven. Ja. Dat is het eerste. Ja. Het tweede. Uh, wat ze moeten doen. Uh, niet alleen, Ze moesten de Messias voortbrengen. Ja. Dat is gebeurd. Ja. In, in de macht Maria uh -huh. geboren. Maar. Er staat ook geschreven, Paulus zegt dat toen de Messias al gekomen was... zegt hij in Romeinen 11 vers 26 staat... de verlosser zal uit Sion komen. Ja. Dus Israël is nog niet klaar. Nee. Want de Messias zal ook ja. weer terugkomen vanuit Sion. Maar als ik bij de klaagmuur loop, dan hoor ik ook niks anders. Messias, Messias, Messias. Ja, messias ja, ja, ja, ja. Dat is een roep om de Messias. Maar als je bij, ook bij, bij die, die, die Messiaanse gemeentes in Israël zo'n dienst meemaakt... Ja. in Tel Aviv zijn we toen geweest... Een ongelofelijke losprijs. En dan hoor je Yeshua, ja. Messiah, het ongelofelijk is dat. Ja. Dat, dat, dat, dat. Dat gaat je door hart en ziel, het ontroert. Ja. dat ontroert. Nou ja, dat is het andere. Maar één ding waar mensen weinig van weten, is dat Israël ook het zwaard van de Messias is. Ja, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, laten we dat maar uit de Bijbel lezen. Psalm 147, als ik me goed herinner. Het kan ook 148 zijn. Uh, maar helaas, het is 149. Oh, Oké. Okay. Psalm 149. Dan lezen we dan eerst vers 4. Want de Heere heeft een welbehagen in zijn volk. Hij kroont de ootmoedigen met heil. En wat moet er dan gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Vers 5. De lofverheffingen van God zijn in hun keel. Dat is een derde taak van Israël. Israël... ...te loven en te prijzen. Ja. Een voorschrift voor is al is om de Heer te loven en te prijzen. Dat gebeurt dan ook. Nee, een tweesnijdend zwaard, daar heb je het, ziet het? het? zwaard van de Messias. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Wat moeten ze ermee doen? Om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natieën. Zoals Joshua in het land Canaan uh -huh. ...wraak moest oefenen aan de volken die 400 jaar lang... ...ongehoorzaam geweest zijn aan God... ...en mm. ze er eindelijk het plant uit moesten jagen. Ja. Zo zal dat in de eindtijd is Israël... ...het zwaard van de Messias. Bestraffingen aan de natiën. En dat zien we in deze tijd ook al. In 1967... ...heeft Israël aardig wat bestraffingen uitgedeeld... Ja. In, de, ...in de Zesdaagse Oorlog. Mm -hmm. uh, zes uh, Arabische legers die zijn volkomen vernietigd in die ja. tijd. Ja, en dat dan dan zal heeft... dus ook niet in dank worden afgenomen door de wereld... Nee, dat is ook logisch. Ja. Dan kun je zelfs de wereld ja. niet eens kwalijk nemen dat ze er kwaad <laughs> nee. over zijn. Nee. nee. Maar goed, dat is natuurlijk nog van, vandaag de dag nog zo dat heel veel mensen daarom uh, de plek aan, aan Israël niet gunnen. Nee. Hè, om, dat, is dat is duidelijk. Maar ja, zij zijn niet begonnen. Nee. Nee, die Arabieren waren heel duidelijk bezig om Israël van elkaar te vegen. Ja. En ze bralden en schreeuwden over de radio en de televisie. Ja, het is natuurlijk ook behoorlijk gelukt, want uh, we hebben gezien dat uh, Israël heel lang een land van doorns en distels was. Ja, ja. Oh, dat ja. Nou, ja. Ja, het... we gaan nog even die psalm afmaken. Bestraffingen aan de natieën, om hun koningen met ketenen te binden, dat komt dan allemaal nog, hun edelen met ijzeren boeien. Om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dat, dat is dus Israël als zwaard van de Messias. Ja. En dat zien we ook al. Ik noemde al de Zesdaagse Oorlog. Ik noemde de Yom Kippur-oorlog. En, en wat is dan de bedoeling van God? Ja. Met, met deze bestraffingen. Met deze oordelen. Daar staat je, dat lezen we ook in, in, in Psalm 83. Daar mm -hmm. maar even naar kijken. Als Israël daar bedreigd wordt, dat is een van de oorlogen die we de volgende keer zullen bespreken. Als Israël door de volkeren bedreigd wordt, in Psalm 83 staat er dan. Uh, uh, en als zij zeggen in vers 5, wij zullen hen als volk verdelgen, dat zijn ze van plan. En de volken die dat zijn, zullen we straks nog ja, aan behandelen. Ja, het wordt ook heel concreet genoemd, hè? Zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Ja, dat zijn anti-sionisten en anti... ...anti-Israël, weg ja. met Israël. Ja, precies. En dat, dat roept de Hamas, en dat roept de Hezbollah... Ja. ...dat roept Ahmadineyad. Maar er zijn ook mensen in Nederland die dat roepen. En dat roept de moslimbroederschap... Ja. ...en mensen in Nederland die dat roepen. En dat is ja. zo verschrikkelijk erg... ...dat die mensen zich zo verzetten tegen de levende God van ja, precies. Israël. Ja. En, en ik ben blij, maar ook verbaasd... ...over de ongelooflijke genade en het geduld dat God heeft. Ja. Nou, en wat bidt Israël dan... In vers 17, vers 83, psalm 83. Overdek hun aangezicht met schande. Waarom? Opdat zij uw naam gaan zoeken. Wat ja. is dat? Opdat zij uw naam, dat ze God gaan ja. zoeken. Dat ze alsjeblieft maar tot de kering komen. Ja, dat is wel, zeg maar, de, de, altijd de klacht van uh, heel veel mensen. Ja, mensen komen tot geloof als ze in de problemen komen. Maar hier wordt dat gewoon heel concreet genoemd. Wordt dat gewoon aangegeven, ja. ja. Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden schaamrood en te gronden gaan, omdat ze weten dat uw naam alleen is Heer, de ja. Allerhoogste over de ganse aarde. Ja. Nu, dat, dat is de bedoeling, is altijd de bedoeling van God. Ja. Is altijd wil God bekering. En als er dan rampen of oordelen komen, is dat een, een, een ultieme, een, een laatste poging van God om de mensen toch nog tot zich te ja. trekken. Het, is toch, het blijft jammer dat heel veel mensen dat dan nog steeds blijven afwijzen. Ja, ja. Uh, Ergens in de spreuken staat dat ook, van uh, de, de eigen dwaasheid van de mens verknalt zijn weg ja. en dan is ze hart nog kwaad op de Heer ook. Ja precies. En ja. Zo, zo gebeurt dat ja. ook, dan geven ze God ja. ook nog de schuld. Ja, er zijn ja. genoeg voorbeelden waarop uh, zeg maar die, die, die schande aan de volken uh, al, al is toegebracht, uh, de, de, de, de oorlogen die ze hebben verloren. Uh, maar nou, dat zal dus nog steeds meer gebeuren. Ja, ja. En, en alle pogingen, de, de, de boycott van Israël, de economische boycott mm -hmm. is mislukt. De intifadas die zijn mislukt. Ja. De terroristische acties die zijn mislukt. Ja. En maar het, het, het erge is dat wij in Europa en de Verenigde Staten daar even hard aan meedoen. Ja. Want wij betalen. Terroristen. Ja, ja. Wist je dat de terroristen in de gevangenissen in Israël betaald worden met geld uit Europa... Uh, ja, je hebt dat wel eens eerder genoemd. Maar uh, oh, dat wist ik dus pas sinds een paar weken. Dus oh, oké. Okay. Nee, maar je hebt wel eens eerder genoemd dat, dat Europa de Ze zijn ja. We zijn dan mede, wie betaalt is mede verantwoordelijk. Ja. En dan, dan ben ik doodsbenauwd en dan, dan bid ik dat de Nederlandse regering toch, toch daar een goede keuze in maakt. Ja. Wat gebeurt er met de volken? Ja, daar is de Bijbel ook heel duidelijk over... Uh, een, bij, een Joodse Bijbelleraar, zeker meneer Furchtenbaum of iets dergelijks, uh -huh. echt een echte Joodse naam, die zegt dat de, de volken rondom Israël. Hebben, zijn drie mogelijkheden voor: of er komt bekering en herstel, uh -huh. en dan noemt hij uh, Egypte bijvoorbeeld, daar ja. zal ik straks iets meer over vertellen als ja. we tijd hebben. Ja. Of uh, ze worden totaal vernietigd, dat is uh, Edom en, en nog meer van die, van die landen. Of er komt een gedeeltelijke vernietiging en dan komt er een bezetting door Israël. Ja. Nou, die bezetting om daarmee te beginnen, is Libanon. Ja. Jaren geleden had ik toen een, een vriend uit Libanon, een heel positief christen, met een enorm warm hart voor Israël. Ja. Ja, we, we, we lagen helemaal op één lijn wat dat betreft ook. En die mailde mij toen Israël zich terugtrok uit Libanon, weet je wel, met die, uh, mm -hmm. die, die, die, die oorlogen die ze ja. daar gehad hebben. Wat erg, wat erg, want dat stuk dat komt wettig aan Israël toe. Ja. Schreef een Libanees aan mij, ja. mailde dat. Ja. Nou, dat zie je ook in, uh, in Ezekiel, in Ezekiel 47, staan de grenzen van het Israël in het duizendjarig vrederijk. Ja. En daar zit een heel stuk van Libanon, Bij. zit daarbij. Ja. En een stuk van ja. Syrië zit daarbij. Ja, ja. Dus dat gaat met Libanon gebeuren. Ja. Dat is het eerste. Dan gaan we bijvoorbeeld kijken naar, uh, naar, naar, naar Iran, laten we daar eens naar kijken. Dus uh -huh. Perzië. Uh, dat lezen we in Jezaja 49. Dat gaan we gaan niet allemaal lezen, want dat duurt te lang. Ja. Maar daar komt een zwaar oordeel over. En veel in, in, in, in Perzië gaan dan op de vlucht. Maar in de eindtijd, ik denk in de duizendjarig rijk, zullen ze terugkeren... en zal het weer een normaal land zijn waar de Heere God gevreesd en geëerd wordt. Ja. Dan komen we bij Edom. En Edom is het zuiden van Jordanië. Dat zal totaal vernietigd worden. Hm. Daar blijft niks van over. Okay. Dan komen we bij Ammon, de Ammonieten en de Moabieten. Dat zijn nakomelingen van Lot, zoals de meeste kijkers wel weten. En... Uh, die zullen ook vernietigd worden, maar die zullen in de eindtijd, net als het Joodse volk, zullen in hun gebied weer terugkeren. Oké. Okay. En dan gaan we nog eventjes kijken naar, als we daar tijd voor hebben, naar een bijzondere profetie over Damaskus. Ja. Dat lezen we in, uh, even zien, in Jeremia 49. Over Damaskus in Jeremia 49. Ik zal even kijken... Ja, laten we dat maar even lezen. Het staat ook nog in Jesaja 17. Er staat er één tekst. Maar eerst maar in uh, Isaiah 17, vers 1. Daar gaan we dan. Jeremia 49, vers 24. Ontmoedigd is Damascus. Het keert zich tot de vlucht en schrik heeft het bevangen. Benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende. Dus er komt paniek in Damascus. Ja, wat komt er? Kan best zijn. Laat ik eens een voorbeeld noemen. Dat Assad, die momenteel nogal moorddadig onder zijn eigen volk bezig is... Ja. ...is een wanhoop, de Hezbollah opdracht geeft om Israël binnen te vallen... ...en Syrië heeft de grootste hoeveelheid chemische wapens, mm -hmm. zware giften... ...hebben ze om Israël aan te vallen. Ja. Stel dat hij dat doet, want die man is gek genoeg. Ja. Sorry dat ik ja, het zeg, ja. maar daar zal ja. iedereen over eens zijn. Ja. Ja. Dat hij dat doet. Wat gaat Israël doen? Israël doet wat hij altijd doet. Gaat eerst de vijand waarschuwen. Ja. Dat heeft hij in die Hamas-oorlog ook gedaan. Hebben ze miljoenen pamfletten uitgestrooid en gezegd... Mensen, kom niet in de buurt bij Hamas-stellingen, ja, want, want wij komen eraan. Ja, Dat is gevaarlijk. Ja. Dus wat gaan ze doen? Ze gooien miljoenen pamfletten boven de Maskers af. Wij komen eraan, pas ja, op. Ja. We gooien er bommen op. Dus die inwoners van, van Maskers gebruiken ook hun hersenen... Die denken, die Joden zijn ook niet gek. Ja. En die gaan pan in paniek op de vlucht. Het keert zich tot de vlucht. Schrik heeft het bevangen, benauwdheid en weeën zijn doodsbenauwd. Hoe is de roemrijke stad verlaten, de vesting der vreugde? En dan gaat er nog weer een merkwaardige tekst. Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen. En al de soldaten te dien omkomen. Tuurlijk. Ja. Want de soldaten moeten in de, de mars blijven ja. om het plunderen tegen te gaan. Ja. Ja. Dus. En uh, luidt het woord van de Heer, en ik zal een vuur aansteken binnen de muren van Damaskus, dat de burgten van Ben-Hadad, dat is een oude koning van uh, mm -hmm. Syrië, is dat, dat de muren van Ben-Hadad zal verteren. En dan die ene tekst dat je 17 nog, die ik inmiddels opzocht. Ja. Zie, Damaskus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is, het wordt één puinhoop en een verlaten bouwval. Dus dit gaat dat, allemaal nog gebeuren. Dat is allemaal uh, wat, wat Het is nog nooit gebeurd. Damascus is nog nooit vernietigd nee, in de dus geschiedenis. Dat, dat zal met uh, Damascus gebeuren. En dan hebben we nog één minuut, uh, Jan, uh, oh. voor Egypte. Uh, uh, Isaiah 19. Ja. Isaiah 19 zegt precies wat er met Egypte gebeurt. Ja. Ten eerste, er komt een enorme komen er. Een soort broedersstrijd komt er, relletjes. Ja, dat hebben we nu gezien, hè? En dat zien we dus nu gebeuren. Ja. Dan komt Israël, uh, Egypte wordt overgegeven, vers 4, aan de macht van een hardvochtig heer. Mm -hmm. Het meest hardvochtige heer wat de islamwereld kent is de sharia. Ja. Dat is helemaal uh, niet leuk, ja. met die ayatollahs aan het om. Ja. Nou, dat gaat gebeuren. Dan komen er wat natuurrampen over, is, over uh, Egypte, daar kan ik niet verder op ingaan. En dan gaat er iets gebeuren. Ja, even, even jij denkt dat de moslimbroederschap uh, daar dus het bewind ja, gaat doen. Ja, ja, ja, dat er, zijn nu al de baas. Ja, ja, okay. uh, ze doen voorzichtig aan, mm -hmm. uh, want ze willen de steun van Amerika nog niet verliezen. Nee, precies. Maar uh, dat gebeurt ook in al die andere okay. landen, die moslimbroederschap. Goed, maar snel door, want de tijd uh, zit erop. In die tijd zal het land, uh, vers 16, ze zullen sidderen en vrezen voor de hand van uh, de heren die hen bedreigt. Het land Juda zal voor Israël een schrik, voor Egypte een schrik zijn. Ja. Dus Israël zal ze aardig bedreigen. En dan komt het dus, dat vers 21, prachtig. En de Heer zal zich aan Egypte doen kennen. Die zal ze openbaren. En Egypte zal te diendagen de Heer kennen. En ze zullen hem dienen met slacht en spijsoffers. En de Heer gelofte doen en betalen. Zij zullen zich tot de Heer bekeren. En hij zal... Zich door hen laten verbidden en hen genezen. En tenslotte het laatste voor Egypte. En heer mogen die tijd spoedig komen. Ja. Gezegend zijn mijn volk Egypte. En het werk van mijn handen Assur <coughs> en mijn erfdeel Israël. Ja. En er zal een economische unie zijn tussen Egypte en Syrië en, en Israël. En dat zal allemaal gebeuren in het duizendjarig rijk. Er is grote hoop voor Egypte. Egypte, Syrië en Israël. En in Syrië in mindere mate. Ja. Maar ja. dat zal zich daar ook gaan onderwerpen nadat ja. Damascus dus uh, zo klop gehad heeft. Ja, nou dat is een hele interessante uh, ontwikkeling die we daar zien. Uh, dat, dat God heel nadrukkelijk vaststelt van wat er met het een land gaat gebeuren, wat er met het andere land gaat gebeuren. Uh, en dat is nu al bekend. En, en, en dat God op een gegeven moment een genade God is, dat hij zich niet alleen over zijn eigen volk. Uh, ...ontfermt en dat hij zijn eigen volk gaat gebruiken in zijn dienst ja. als koningen en priesters... ...maar dat hij zich ook ontfermt over Egypte en over de andere volken rondom. Ja. Want hij is niet alleen de god der Joden, maar hij is ook de god van de volken daar rondom. Ja. En wij zingen dat ook, want deze god is onze god. En daar zijn we trots op, daar ja. zijn we dankbaar voor dat we in de Heer Jezus ook deel mogen hebben aan het heil van deze God. Nou, daar moeten we mee afsluiten, we zijn ruim over onze tijd heen. Geeft allemaal niet. Het was heel interessant, Jan. Hartelijk dank daarvoor. U thuis ook heel hartelijk dank voor het kijken. Het is niet alleen de God van Egypte, van Israël, maar... De God van Nederland kan Hij ook zijn en wil Hij ook zijn. Hij wil ook uw God zijn. En kent u Hem niet, dan ga uw Bijbel lezen. Ga de Bijbel lezen en zie wat de Heer Jezus voor u heeft gedaan. Dat Hij is gekomen om ook voor uw zonde te sterven. Zodat u ook eeuwig leven heeft. En alles wat wij bespreken, dat u daar niet angstig hoeft voor te zijn. Zoals we net ook lazen in een van de profetieën, dat God ook zegt tegen Israël... Uh, zie niet angstig rond, dat zegt hij ook tegen u. En, uh, want hij zegt: Ik ben met u. Tot het eind van alle dagen en tot in de eeuwigheid. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering van Eindtijd en Prophecy.